Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De identiteit is bekend van de dode vrouw die vanmorgen is gevonden in een bos bij Wenem-Wiesel in Gelderland. De politie heeft nu op Twitter bekendgemaakt dat ze uit Apeldoorn komt en is in een huis daar bezig met onderzoek. De politie deelde vanmiddag foto's van de overleden vrouw in de hoop dat mensen haar herkenden. Er kwamen veel tips binnen, hoeveel wil de politie niet zeggen. De vrouw is waarschijnlijk met geweld om het leven gebracht. Een aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport gaat morgen niet door. Komt doordat klimaatactivisten van Extinction Rebellion actie willen voeren bij de luchthaven. Mogelijk komen er honderden mensen op af. Wat ze precies gaan doen weten we nog niet. Het vliegveld had al gewaarschuwd dat sommige vluchten gecanceld konden worden. De vlucht van en naar Salzburg is in elk geval geannuleerd. Eentje naar Mallorca is uitgesteld tot zondag. En goed nieuws voor fans van het Britse Koningshuis, want vanaf mei kunnen ze een kijkje nemen op de plek waar koning Charles gekroond wordt. In Westminster Abbey is dat. Wel op één voorwaarde, ze moeten hun schoenen uittrekken. Gasten worden alleen op sokken rondgeleid in dat stuk van de abdij, zodat de middeleeuwse vloer niet beschadigd raakt. Normaal gesproken mogen mensen trouwens niet in dit deel van de kerk komen. Maar nu dus voor één keer wel vanwege de kroning van Charles. En de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in Parijs tegen Frankrijk is begonnen. 2400 Oranje-supporters zijn meegereisd. En een deal kwam vanmiddag al bij elkaar in een Ierse pub. We hebben ontzettend aan zijn hier in Parijs. Ja, het is weer... En nu tijdpick onder Koeman in uh, Parijs naar deze kroeg. Afgeladen met vers 2.500 mensen. Supergezellig. Fantastisch. Met je vrienden, een dagje weg. Heerlijk. We moeten genoeg met uit die groep waar Koeman uit kan putten... moeten we in staat zijn om een punt te pakken. Daar ben ik tevreden, Ik ben ik heel eerlijk. Hè? Ja, het Nederlands elftal speelt wel met een andere opstelling dan gehoopt... omdat vijf spelers gisteren ziek zijn geworden. Krijg je nog het weer? In het Zuidoosten kan het gaan onweren. Ook met hagel en zware windstoten erbij. In de rest van het land blijft het bewolkt. Kan nog wel gaan regenen later vanavond. Morgen een graad of elf en dan weer een mix van zon en wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu snel korter en de meeste zijn ook al opgelost. Op de A4 heb je nog wel vijf minuten op onthoud van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Op de A10 Zuid bij Amsterdam is de vertraging ook nog vijf minuten. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem is de vertraging ook vijf minuten bij Haarlem.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 ZANG で、 I'm gonna you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 Mari, Mari, I'm Mari. da oh. <laughs> Hey, but I know y'all won't happen I'm gonna keep on dancing I just want to feel as much as I can. It's what soul is all about. Don't compromise yourself. You're all you've got. Dollar Mama. My religion is very simple. My religion is kindness. The world doesn't belong to leaders. The world belongs to all humanity. We miss a This is the world you've made yourself. You now you have to live in. I feel more alive now than I ever have in my life. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje zijn zo'n 1500 mensen geëvacueerd door de eerste grote natuurbrand van dit jaar. De brand brak gisteren uit en inmiddels ligt al bijna negen voetbalvelden aan natuur in de as. Honderden brandweermensen en veel blushelikopters proberen nu het vuur onder controle te krijgen. De bestuurder van de shovel die deze maand bij een boerenprotest in Den Haag door een... Boerenprotest... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. met nu See it.